Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. De Magus gaat samenwerken met de FBI om te achterhalen hoe er naalden in de broodjes van Delta Airlines kwamen. En wat voorspelde prikken werden genoteerd op de beurzen vandaag. We praten zo meteen bij over dat beursnieuws. Maar nu eerst het NOS nieuws met Martijn van Beek. De verdachte van de dodelijke steekpartij op een basisschool in Rotterdam is opgepakt. Vorige maand kwam een vrouw van 30 om het leven bij die steekpartij. Een vrouw van 29 raakte gewond. Na de steekpartij begon de politie een klopjacht naar een verdachte van 42. Die verdachte was de ex-vriend van de gewonde vrouw. Het OM in Rotterdam had een beloning van 10.000 euro uitgeloofd... voor de tip die leidde tot oplossing van de zaak. De politie komt vanavond met meer informatie. Somalische vluchtelingen mogen voorlopig niet worden uitgezet naar hun land. Dat heeft de Raad van State bepaald in, hoge beroep, in een hoogberoepszaak van een Somaliër tegen minister Leers. Volgens de Raad is de hoofdstad Mogadishu nog te gevaarlijk. Ook voor mensen die op doorreis zijn naar veilige gebieden in het Afrikaanse land. Daarom vindt de Raad van State dat voorlopig geen enkele Somaliër mag worden uitgezet. Een van hen reageert opgelucht. Ik ben echt blij. Want. Uh... Dus is echt gevaarlijk. Want gisteren was de laatste dag die wij hebben een bomaanslag gehad in de hoofdstad. Dus ja, elke dag is zo. Het is niet alleen maar gisteren, bijna elke dag is zo. Ik ben echt blij mee. Eerder kwam de rechtbank in Zwolle al tot de conclusie dat niemand mag worden uitgezet. De rechter oordeelde toen ook dat Somalische asielzoekers niet in vreemdelingenbewaring mogen zitten. En ook daar is de Raad van State het mee eens. Het Syrische leger zet zwaar geschud in bij de strijd tegen de opstandelingen in Damascus. Volgens activisten gebruikt het leger tanks, panzerwagens en gevechtshelikopters. De gevechten in Damascus gingen vandaag de derde dag in. De strijd speelt zich af in zeker vier wijken van de Syrische hoofdstad. In Damascus wonen voornamelijk aanhangers van het regime en mensen die ervan afhankelijk zijn. Het Korps Landelijke Politiediensten KLPD waarschuwt bedrijven voor valse e-mails die mails lijken van het KLPD te komen, maar in werkelijkheid zit er schadelijke software in. De afzender kondigt in de mail een grootschalig onderzoek aan in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. De ontvanger wordt gevraagd een link aan te klikken, waarmee schadelijke software blijkt te worden gedownload en computers op afstand kunnen worden uitgelezen en bestuurd. De politie weet nog niet waar de e-mails vandaan komen. Groningen eist 17 miljoen euro schadevergoeding van twee grote aannemers... vanwege oneenigheid over het woonproject Blauwe Stad. In 2007 stapte Ballas Nedam en Bam uit de ontwikkelingsmaatschappij... die het grootschalige woon- en recreatieproject in Oost-Groningen moest realiseren. De animo voor het project viel tegen. Volgens de provincie is destijds afgesproken... dat de aannemers ter compensatie 200 kavels zouden afnemen en betalen. En dat is niet gebeurd... Er is, wat de provincie Groningen betreft, nu genoeg gepraat. Je maakt afspraken met elkaar. En uh, dat is net als in een relatie. Als twee mensen uit elkaar gaan, dan uh, moet je, je houden aan de huwelijksvoorwaarden En dat blijkt dus voor de, de aannemers niet het geval te zijn. We hebben een gesprek zijn met hen aangegaan. En dat heeft niet uh, geleid tot uh, nieuwe inzichten. Volgens de provincie gaat de kabelverkoop aan belangstellenden in de Blauwe Stad stap voor stap verder. De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar leidt tot een besparing van zo'n 6 miljard euro per jaar. Het CBS heeft uitgerekend dat er in 2025 ruim een half miljoen AOW'ers met een uitkering minder zullen zijn. Die daling levert de besparing op. Deze maand is het wetsvoorstel aangenomen waardoor de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd naar 67 jaar in 2023. Daarnaast is afgesproken dat in de jaren daarna de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. Steeds minder gemeenten geven subsidie voor schoolzwemmen. Uit onderzoek van de Vereniging Sport en Gemeente blijkt dat nog maar 42% van de gemeenten schoolzwemmen subsidieert. In 2006 was dat nog 50%. Door de bezuinigingen zet die daling naar verwachting de komende jaren door. Volgens de vereniging worden bepaalde groepen kinderen nu al de dupe. Zeker de kinderen in achterstandswijken of in sociale achterstand of in financiële achterstand. Ja, daar zien we wel dat die kinderen niet zo snel naar het zwemmen gaan. Of op een wat latere leeftijd dan, uh, dan de andere kinderen. En dan praat je inderdaad toch al gauw over een jaar of 8-9. En dat betekent wel dat die kinderen al die tijd al behoorlijk gevaar lopen. Hè, want dat is uh, hartstikke leuk, maar het is ook levensgevaarlijk. Volgens de vereniging Sport en gemeente vinden sommige gemeenten het niet de verantwoordelijkheid van de school, maar van de ouders om hun kinderen te leren zwemmen. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking en verspreid over het land wat regen. Morgenochtend bewolkt en vooral in de noordelijke helft enkele buien. Morgenmiddag vanuit het zuiden droog en geregeld zon. Het wordt dan 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. ANEB ah, Verkeersinformatie. Rond Amsterdam is sprake van een echte avondspits. door de werkzaamheden in de IJ-tunnel. Bij Emmenloort staat het vast op de A6 vanwege de afsluiting daar. En bij Nijmegen is het opvallend druk. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. daar staat voorknopend watergaas meer 6 kilometer fiede. Dat komt door de grote drukte op de Ringweg A10. Niet alleen op de A10 West staat file, maar de A10 Zuid staat vol richting Amersfoort voor de Tunnel 12 kilometer. Ja, dan die A6 Lelystad richting Emmeloord. Die is al bijna een hele dag dicht bij knopend Emmeloord door een spoedreparatie aan de vangrail. Vanaf de afrit Urk staat 8 kilometer Ville. Ja, Het zal niet al te lang meer moeten gaan duren. Er is daar een lokale omleiding. Op de A50 Arnhem richting Os, voorknopend E-wijk 7 kilometer door werkzaamheden. En de A325 vanuit Arnhem voor de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. Hans, pak jij de pallet links voor? John, jij komt naast me staan en Bert, jij pakt hem rechts voor. Oké, okay, en nou tillen. Als ook voor je rug? Welke kant gaan we eigenlijk op? Rechtdoor lopen we zo naar vier Er is een grote tekort aan goede chauffeurs. Daarom leidt Tempo -team, samen met de transportacademie gemotiveerde jongeren op tot gekwalificeerde chauffeurs voor uw organisatie. Kijk voor meer slimme ideeën op tempoteam.nl Alles draait om veerkracht. Blijf bezig. Tempo -team. Per 1 augustus verhoogt KPN de abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25%. Bespaar die 25%. Stap nu over op zakelijke telefonie van Esprit Telecom. De spraak- en dataleverancier voor het MKB. Kijk snel op esprittelecom.nl Weet jij hoeveel tours er gewonnen werden door de Nederlander?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 Minister Leers mag van de Raad van State voorlopig geen Somaliërs uitzetten... ook niet als hun asielverzoek al is afgewezen. Daar praten wij straks over met een advocaat van deze Somaliërs. En straks praten wij ook met Bram Tanking... de man die inmiddels een kwart van de hele Rabo-ploeg vormt... en uh, vertelt hoe hij zijn broodnodige rustdag doorkwam. Hier zijn Tom Vathek en Tim Movendijk. Ook in de Verenigde Staten is met verontrusting gereageerd... op het naaldenincident bij Delta Airlines... FBI and international authorities are working to find out how sewing needles wound up in sandwiches on a Delta Airlines flight. The needles were found on four separate flights, all traveling from Amsterdam to the United States. De vier vluchten van Delta van Amsterdam naar Amerika bleken zondag... op vooralsnog onverklaarbare wijze naalden in de broodjes te zijn terechtgekomen. De Nederlandse Marge José stelt een onderzoek in. In Washington correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline, die berichtgever die we net hoorden van CNN, welke teneur heeft u? Nou, men is toch wel verrast, verbaasd dat dit uh, zomaar uh, heeft kunnen gebeuren. Het wordt heel serieus ook uh, opgepakt door de, de organisaties. FBI heeft het in onderzoek, de TSA, de Transportation Security Administration. Dat is de organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid van onder andere het vluchten in dit land. Uh, het wordt zeker serieus onderzocht en ook Delta is meteen met de verklaring gekomen. Natuurlijk uh, zijn ze meteen gestopt met het serveren van, van eten voor een tijdje. Um, totdat alles goed onderzocht is. Uh, met de verklaring gekomen dat vooral de, de veiligheid van de passagiers en bemanning voorop staat, en dat alles grondig zal worden onderzocht. En bij aankomst, Jacqueline, werden passagiers opgevangen door de Amerikaanse media. Spra ze spraken daar met iemand die een naald in zijn kalkoen sandwich aantrof. En hij zei er het volgende over. I bit down on it so that it wasn't biting down on the, on the, on the sharp side, but on the flat side, it could have been, uh, you know, a bad injury orally, but had I taken a big swallow and swallowed that down, I'd have a needle inside, uh, that would be very concerning to me. Ja, deze man die, uh, had er dus op gebeten, vertelt hij, op de platte kant. En het had veel slechter kunnen aflopen uh, als, hij, als hij het misschien wel doorgeslikt uh, zou hebben. Gelukkig is dat niet gebeurd. Uh, zojuist is wel bekend geworden dat, en ik weet niet of dat deze man uiteindelijk is geweest, dat uh, de gewonde dier is gevallen, die dus op die na naald heeft gebeten, dat er uh, voor zichzelf, uh, um, toch een, een, een HIV-test uh, heeft die moeten doen. In ieder geval anti-HIV-remmers heeft uh, moeten slikken voor het geval dat. Uh, verder zijn er dus gelukkig geen gewonden gevallen. Uh, niemand uh, heeft echt op die naald daadwerkelijk gebeten. Uh, dat komt ook naar het Delta. Is natuurlijk meteen gestopt met het serveren van die broodjes. Uiteindelijk zijn er vijf uh, uh, naalden gevonden in broodjes en vluchten, dus in vluchten tussen Minneapolis, Atlanta en Seattle. Uh, dat waren dus de vluchten die op zondag hebben plaatsgevonden. Maandag is er uiteindelijk niets meer aangetroffen. Enige suggesties uit welke hoek dit kan komen? Nee, nee er wordt natuurlijk, alles wordt grondig onderzocht. Uh, veel contact onderling tussen de Nederlandse autoriteiten. FBI dus, TSE en, uh, en natuurlijk ook het cateringbedrijf. Um, maar uh, waar het vandaan komt en wat de oorzaak is... wie hierachter zou kunnen zitten, uh, daar, daar is nog helemaal niets over bekend. Jacqueline Ekman in Washington, Dankjewel. Volgens de Raad van State mag minister Leers van Immigratie... op dit moment geen Somaliërs meer uitzetten. De raad oordeelt dat in een beroep dat de minister had aangespannen... in een zaak tegen een illegale Somaliër. Het gaat dus om Somalische asielzoekers... van wie het asielverzoek is afgewezen. Ik ga erover praten met Leonie Sino, advocaat in Utrecht... en betrokken bij veel asielzaken van Somaliërs. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik neem aan dat u en uw cliënten... met vreugde kennis hebben genomen van deze uitspraken. Ja, zeker. We zijn blij verheugd, inderdaad. We zijn benieuwd wat de minister nu verder gaat besluiten. Want wat betekent dat op dit moment voor Somali's afgewezen asielzoekers? Ja, het betekent dat ze niet kunnen terugkeren naar Somalië, naar mijn idee. Het is gewoon te gevaarlijk om via Mogadishu te reizen en andere mogelijkheden zijn er niet. Dus ja, dat betekent dat ze naar mijn idee eigenlijk een verblijfstatus zou moeten worden verleend. Um, voor wij daaraan toe komen, eerst even de Raad van State vindt dat de uitzending naar Somalië uh, onmogelijk is. Hoe had minister Leers eigenlijk de, de immigratie van deze uh, Somaliërs dan wel willen uitzetten? Ja, het, het standpunt was naar mijn idee al niet zo goed onderbouwd. Omdat uh, de minister stelde zich op het standpunt dat personen vanaf Nairobi uh, in een vliegtuig zouden worden gestopt zonder begeleiding van de Mara Om dan vervolgens in Mogadisjo uh, te landen. En dan verder maar uit te moeten zoeken hoe ze in andere gedeelten van Somalië zouden moeten aankomen. En daarbij dus reizend door Mogadishu um, wat dus als conflictgebied uh, wordt beschouwd. De minister voert ook het beleid dat personen afkomstig uitmaken... die een verblijfstatus krijgen. Dus dat, dat maakt het natuurlijk wel een beetje tegenstrijdig... om dan vervolgens te zeggen van ja, uh, het is heel gevaarlijk... mensen krijgen verblijfsvergunning... maar andere personen kunnen er weer wel naartoe... om er even doorheen te reizen. Zijn er gevallen dus... bekend van uh, Somalische afgewezen asielzoekers... die op die manier zijn uitgezet? Nee, nee. Nee, gedwongen terugkeer vindt eigenlijk al jarenlang niet, niet plaats. En de vraag die u stelt, die werd ook... Uh, door de leden van de Raad van State gesteld, inderdaad. En nee, dat is, was ook nog niet eerder gebeurd op die manier, nee. En heeft u zich... Het is wel zo uh, dat één asielzoeker... die was wel teruggekeerd via Nairobi, maar daar werd hij ingesloten... en vervolgens weer teruggezonden naar Nederland. Dus dat was een mislukte uitzetting. Heeft u idee over uh, hoeveel aantal mensen wij het hier hebben? Ja, er verblijven nu ongeveer 120 personen... in de voorbereide vertreklocaties... En er zullen zeker ook nog andere personen nog steeds in de illegaliteit verblijven. Dus het gaat best om een grote groep mensen die in onzekerheid verkeert en die dus ja die in die locaties wachten op na de beleid van de minister. Maar op welke basis maakt u dan meteen de volgende slag dat deze mensen een verblijfsstatus mogen krijgen? Nou, omdat ze buiten de schuld niet kunnen vertrekken uit Nederland. Kijk, ze verblijven nu al uh, vanaf december uh, dus maandenlang in die locaties uh, die gericht zijn uh, op het realiseren van vertrek. Maar ja, nu blijkt heel duidelijk dat dat vertrek er dus niet gaat komen. We moeten ook rekening mee houden dat de burgeroorlog in Somalië natuurlijk al decennia voortduurt. Dus de... het is ook niet waarschijnlijk dat de situatie snel opklaart daar. Maar de minister zal ongetwijfeld iets anders denken over het verlenen van een verblijfsstatus. Ja, dat klopt, maar er zal toch iets moeten gebeuren met deze mensen. Ze kunnen maar op basis ook waarvan uh... denkt u dan juridisch dat kunnen hardmaken? Nou, de minister voert zelf ook een buitenschuldbeleid voor personen die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar het land van herkomst en die aan kunnen tonen dat dat niet mogelijk is. En ik denk dat deze stap, uh, ja, eigenlijk deze uitspraak van de Raad van State uh, een stap in die richting biedt hè, om aan te tonen dat het dus niet mogelijk is om te vertrekken. En ook belangrijk is dat er geen uh, vertegenwoordiging is van Somalië. Er is geen erkende ambassade die bijvoorbeeld reisdocumenten verstrekt waardoor het gewoon heel moeilijk is voor mensen om uh, zelf uh, terug te keren. Leonie Sieno, advocaat uit Utrecht. Ik dank u voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Vanavond. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, grijpt in als dat noodzakelijk is... maar vindt het niet nodig om dat meteen al te doen. Dat heeft de voorzitter van de Fed, Ben Bernanke, vanmiddag gezegd. Beleggers hoopten dat de Fed opnieuw staatsobligaties zou opkopen... zodat de rente zou zakken. Daardoor zouden consumenten en bedrijven weer goedkoper geld kunnen lenen. Maar dat gaat voorlopig dus nog niet gebeuren. Philip Marij, Amerika-stratege bij Global Financial Markets van Rabobank. Goedenavond. Goedenavond. Is het verstandig wat de Fed doet om te wachten tot de economie verder achteruit gaat? Nou, ik denk het wel. Kijk, waar iedereen op zit te wachten... ruiming, verruiming, beter bekend als QE-free... ...dat is nogal een paardenmiddel omdat het uh, ja, een groot risico op inflatie met zich meebrengt. En ja, op dit moment is de inflatie rond de 1,7 procent. Dus ja, dan uh, ga je de inflatie eigenlijk alleen maar hoger maken. En daar zit men op dit moment uh, niet op te wachten. Maar wat mij dan opvalt is dat de Fed dan belooft eventueel later in te grijpen, maar vervolgens verder niks concreets nieuws. Wat kunnen uh, niks concreets doet. Wat kunnen beleggers met zo'n, mag het een halve toezegging noemen? Ja, nou, daar kunnen ze inderdaad heel weinig mee. Hè. De beleggers hadden toch gehoopt op meer. En uh, ja, wat dat betreft zullen ze toch nog even geduld moeten hebben tot, uh, tot ik denk later in het jaar. Uh, nou, uh, horen we al een tijdje dit soort geluiden, maar eigenlijk zien we steeds dat die Amerikaanse economie uh, uh, langzaam tot niet herstelt. Ho ho hoe komt dat? Wat is de dieperliggende oorzaak daar uiteindelijk van? Nou ja, consumenten hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel schulden gemaakt en die moeten ze nu afbouwen. En dat, ja, dat kost gewoon tijd. En dan zie de consumptiegroei is met ongeveer een procentpunt gedaald. En dat zie je eigenlijk ook terug in de, in de economische groei. Hè. De consumptie is toch 7% van het uh, bruto binnenlands product. Bovendien, ja, de huizenmarkt, daar zit nog altijd heel weinig beweging in, in de Verenigde Staten. En tenslotte is ook de overheid aan het bezuinigen geslagen. Dus wat dat betreft uh, ja, zijn er eigenlijk verschillende redenen waarom de economie maar heel matig groeit op dit moment. Yes, sorry. Is dat haalbaar dat de overheid uh, minder schulden maakt en dan zonder scherp te bezuinigen en belasting op korte termijn te verhogen? Is dat, is dat wel mogelijk? Nou, dat is natuurlijk een hele fijne balans die ze moeten zien te vinden. Tussen enerzijds duidelijk maken dat ze op lange termijn de overheidstekorten gaan aanpakken. En tegelijkertijd op korte termijn moeten ze zorgen dat ja, de, de krimp niet te sterk wordt. Want uh, ja, dan uh, loop je het risico dat je uiteindelijk weer een, uh, in een recessie belandt. En in die recessie speelt dan ook mee de werkloosheid, de aanhoudende werkloosheid in de Verenigde Staten. Want al bijna 3,5 jaar uh, is meer dan 8% van de beroepsbevolking op zoek naar een baan. Hoe groot zijn de zorgen over deze specifieke sector? Ja, bijzonder groot natuurlijk. Je moet ook niet vergeten, er zijn uh, in de recessie ongeveer 8,5 miljoen banen verdwenen in de Verenigde Staten. Dat is vergelijkbaar met de gehele Nederlandse beroepsbevolking. En het kost gewoon tijd om dat weg te werken. Nou, als je dan ook ziet dat de economische groei minder is dan voor de recessie... ja dan, dan verklaart dat waarom dat maar heel, heel langzaam gaat op dit moment. En dat verklaart dus ook het gedrag van de Federal Reserve... om in te grijpen als het nodig is, maar niet per se nu. Uh, meneer Marij van, uh, van de Rabobank, hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan het hebben over de Tour. We gaan naar Frankrijk voor de Rabobank. Een moeizame Tour tot nu toe pleister op de wonden natuurlijk. De schitterende etappenzegen van Luis Leon Sanchez afgelopen zondag. Vijf renners inmiddels naar huis en nog vier in koers. En één van die vier is Bram Tanking. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, een rustdag uh, vandaag, die komt vaak voor renners heel goed uit. Voor jou kwam hij geloof ik heel goed uit, hè? Ja, voor mij komt het inderdaad heel goed uit. Ja. Het, euh, het, wat laten we zeggen, precies op tijd. Ja. En, en wat heb je gedaan op een rustdag? Want is het is altijd dan een soort vraag, moet je juist heel veel rusten of moet je juist een beetje actief blijven? Nou, het is best wel om een beetje actief te blijven, want anders uh, je lichaam helemaal in een rusttoestand terechtkomt... en misschien uh, de dag erop gewoon echt geen zin meer heeft. Dat, ja, zo kun je het haast zeggen, hè. Dat het dan echt in, uh, in een slaapstand terechtkomt. Dus ik heb, wel, uh, ik heb anderhalf uur gefietst en we hebben wel een klein beetje door gefietst. En heb je voor je gevoel uh, in die zin wel weer wat energie opgedaan richting de twee loodzware dagen die gaan komen? Uh, ja, dat wel. Kijk, je spieren hebben natuurlijk wel even het moment uh, uh, gekregen om zich een beetje te herstellen en uh, een beetje te herpakken. Ja, goed, en hoe zich dat morgen uitpakt, dat zien we pas morgen natuurlijk. Dat is, uh, dat is, al, dat is dan even afwachten. Maar aangezien is ik zo verschrikkelijk afgezien. En toen had ik eigenlijk nee. weinig hoop op, uh, op vandaag eigenlijk. Valt goed, er nog en wat te genieten? Daar... Uh, sorry, valt er nog wat te genieten in de tour in deze omstandigheden van jou? Nou, die, die overwinning van twee dagen geleden, dat was natuurlijk fantastisch. En dat was wel even echt genieten. Dat, uh, dat, wat je zelf zei, het was een pleister op de wonden. Maar voor ons was het ook een hele grote opluchting. En, en dan valt het toch wel even een last van je schouders. Dus dat is wel even genieten, ja. En het, het, het, het is het grotere plaatje eigenlijk. Hè? Het, het, het, op het moment dat je in de koers zelf zit, dan ben je misschien niet aan het genieten. Maar als je straks de toeren toch hebt uitgereden... dan. Uh, ja, dan ben je toch gewoon, uh, heb je toch een, een stukje voldoening en ben je toch gewoon blij dat je het uh, hebt gehaald. Op het, moment, op het moment dat je bijvoorbeeld nu het, uh, de knuppel. of de. Ja, de eigenlijk het uh, bij neer zou leggen. Dan, dan ga je daarna meteen heel veel spijt hebben. En, uh, dus, dus dit, dit is kiezen uit, uh, uit twee kwajers, misschien wel. He, he, uh. die, he, is er wel een gedachte geweest op het enige moment dat je denkt: van, joh, ik hou er mee op, ik, ik trek dit niet meer? Ja. Ja, heel af en toe komt het die achterhoofd, maar daar wordt meteen wel overhoekend door allerlei positieve gedachten. Ja, wanneer was dat? bijvoorbeeld? Dus, uh, schets schetst die situatie. Ja, nou nou goed, bijvoorbeeld die rit naar La Touchière, uh, kan ik me nog heel goed herinneren. Toen uh, kwam ik op een gegeven moment achter de groepetto terecht, achter nog Kenny van Hummel en Tom Velas. ja, als je daar als zeg maar halve klimmen, want dat is toch een beetje wat ik ben, uh, daar terechtkomt, Gewoon door zoveel klachten eigenlijk, uh, je rug en, en ja, uh, benen, dan, dan ben je niet echt meer met, uh, met fietsen bezig. En dat zijn, dat zijn de moeilijkste momenten als wielrenner die je hebt en dan moet je echt, uh, echt vechten om erin te blijven. Nou zeg je aan de ene kant natuurlijk, ik wil per se Parijs halen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat de schade die je nog zou kunnen oplopen... bij wijze van spreken groter is voor de rest van het seizoen. En vervolg, welke afweging maak je om wel of niet te blijven rijden, zeg maar? Uh, nou in mijn geval, uh, ik heb gewoon gezegd, ik wil nu gewoon prijs halen, hoe dan ook, en dan kijken we daarna verder. Ik, ik, maar ik had echt niet verwacht, namelijk, ik had verwacht, na de open, dat ik er echt wel door zou komen. En uh, twee, drie dagen geleden leek dat er ook echt op. En vervolgens gisteren kreeg ik er echt een, een klap. En ja, dan. En je, zit al eigenlijk, je hebt al voor jezelf besloten, oké, okay, ik wil naar Parijs halen... en dan komt gisteren dat er is heel overheen, die, die klap eigenlijk. En um, ja, goed, ik, ik blijf toch bij mijn standpunt dat ik Parijs wil halen. En ik had ook verwacht van, als ik hier tot het einde doorfiets... dan kom ik er uiteindelijk weer goed uit, uit die tour. En dan ga ik gewoon heel goed na seizoen kunnen rijden. Nu zijn jullie kopmannen uh, zo'n ja. beetje allemaal uh, naar huis... Uh, de komende paar hele zware dagen aan. Maakt dat het ook extra lastig, omdat er niet zo'n groot perspectief is... voor die komende ritten? Um, nee, nee, nee, nee, niet in die zin, omdat ik wat dat betreft nu ook een beetje met mezelf bezig ben, eerlijk gezegd. En dat klinkt misschien heel stom, maar, maar ja, dat is gewoon zo zelf overleven. Uh, maar aan de andere kant, we hebben nog steeds uh, Laurens Stam, die eigenlijk uh, in Alpen heel goed uit de verf kwam. Uh, Steven is ook nog steeds heel goed. En uh, ja, goed, uh, Louise heeft een rit gewonnen en uh, die is eigenlijk ook nog momenteel heel goed. Dus uh, er zijn nog steeds wel, uh, ja... Hoe klein de kansen ook zijn, ze zijn er nog wel. Maar in die zin is, is jouw rol, wat, wat je zelf betreft, zeg je ook... ik kan maar één ding doen, dat gaan overleven de komende dagen. Ja, dat klopt. Ja, ik had het vanochtend nog... ik zei ik zei nog met, ik had het nog met Louise over. Ik zeg, ja, Louise, sorry... Uh... Dat ik, je, dat ik je niet echt kan helpen momenteel in de koers. En hij zo, nou, je helpt maar het meeste door deze koers uit te rijden door gewoon prijs te halen. Hij zegt, want uh, de meesten met jouw klachten zijn gestopt. En ja, het zou, zou nu al, al, een, uh, al heel goed zijn als je je prijs haalt. Gewoon puur om het feit dat we nog maar met vier man in koers zijn. Ja, dus, wel dus, ja dat is heel veel ruimte in de bus anders, hè? <laughs> ja, precies. En dan wordt het helemaal zo, zo leeg voor de jongens. Hè? Dus uh, ik moet er maar een beetje bij blijven voor de gezelligheid. Uh, uh, ja, goed. Nee, ik, nee ik, ik, ik, ik baal ook zelf. Ik baal er heel erg van. Gisteren had ik echt nog, nog het idee van, oké, okay, ik ga er nog wat van maken. En als je dan uh, juist aan de achterkant moet uh, vechten om, binnen, om binnen, binnen, binnen, binnen, binnen, binnen de koers te blijven... is het gewoon niet echt uh, fantastisch. Wij kunnen niet anders zeggen dan dat we je sterkte wensen, Bram, de komende dagen morgen. We beginnen op de wel. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Hoi, hoi. Ramtanking vanuit Frankrijk, dus de Pyreneeën. Harder waar het kan, is volgens Melanie Schultz haar credo, en dat wil ze nu graag in de praktijk brengen op de verbrede A2. En daar kan volgens de minister best harder worden gereden... dan de 100 kilometer per uur, zoals dat nu het geval is. Zometeen in Aan de Lijn discussiëren Martin Huisman... van de vereniging Auto van de Zaak. En Kees Schouten, wethouder in de gemeente Ronde Venen daarover. En u kunt meedoen. De maximumsnelheid op de verbreden A2 moet omhoog naar 120 kilometer. Althans, zo luidt de stelling van vandaag. En daar kunt u oneens of eens mee stemmen natuurlijk op radio1.nl. Maar u kunt ook bellen met het gratis nummer 0800-1121... Kunt u straks live meepraten in de uitzending over de stelling. De maximumsnelheid op de verbrede A2 moet omhoog naar 120 km per uur. Dat zal u misschien even min zijn ontgaan. Nederlanders op de Spelen, ook van de partij bij het trampoline Springen. Rea Lenders plaatste zich voor Londen en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Lenders dook op in diverse media en nu moet ze het laten zien op het allerhoogste podium. De weg naar Londen was niet eenvoudig, met recent nog een teenblessure, maar ze is vast besloten te pieken. En ze weet dat ze ook in Londen in het middelpunt van de belangstelling zal staan. Dit is Rea Lenders, springster van Nederland in Londen. Rea is druk aan het trainen om straks goud te halen. Maar vandaag neemt ze de tijd om de pers te woord te staan. Goedemiddag, uh, allemaal. Welkom. Vandaag zijn we bij uh, in, uh, Flikvlak Den Bos voor de trampoline springen. Rea Lenders en haar coach Lennart Vilo En ook de afgelopen maanden pakte Rea Lenders haar PR-momenten wel mee. Van het blad Glamour tot de Libellen tot het blad Helden. Uh, je was overal terug te vinden hè, in de bladeren. Ja, klopt. En dat was ook wel heel mooi dat ik al in januari natuurlijk uh, gewoon wist... Uh, ik ga naar de Olympische Spelen. Je had er de tijd voor? Ja, ik heb daar ook wel bewust ook in het begin echt wel de tijd voor genomen. Ook voor mezelf, maar ook wel voor de trampolinesport. Uh, ja, we dat natuurlijk altijd goed. En, uh, en ik heb gewoon ook voor, tegen mezelf gezegd... nou, vanaf een bepaalde datum wil ik gewoon niks meer doen. En uh, dan moet ik gewoon alleen maar bezig zijn met trainen en uh, met spelen. Maar uh, in de begin maanden heb ik dat zeker wel gepakt. En dan waren er nog de tv-optreders, Pauw en Witteman... Ja, want 150 dagen. Dan, uh, dan is het zover Olympische Spelen in Londen. We hebben dat, uh, dat kleine serietje, Rea Lenders. Uh, wanneer kom jij in actie? 4 augustus. Gelukkig ligt er een grote bak voor me met een heleboel schuim erin. En dan ga ik niet maar eens even inspringen. En Erben Wennemars, die langskwam namens BNN. Volgens mij is het tijd om naar Rea te gaan, want ik heb al wat les nodig. Er waren sponsoractiviteiten... Er zijn een aantal tips die ik jullie mee wil geven als jullie zelf een tuintrampoline hebben. Tip 1. Heel belangrijk is dat er een veiligheidsnet om de trampoline heen staat. En goede doelen. Heb jij net als Rea ook een paar minuten over om orgaandonor donor te worden? Word ook donor op ja of nee.nl had je ook wel zoiets van, ja ik doe het voor mezelf omdat ik het leuk vind, maar ik doe het ook wel een beetje voor de sport, een soort ambassadrice van het trampolinespringen? Ja zeker wel, omdat ik nu natuurlijk uh, voor de tweede keer op de Olympische Spelen sta uh, voor Nederland, voor de trampolinespringen en ik ben nog steeds gewoon de enige vrouw die daar ooit is geweest en omdat het trampolinespringen toch uh, nog niet zo bekend is, ik, ik krijg nog steeds te horen van, oh is trampolinespringen een Olympische sport? Je krijgt ook de indruk dat het wel heel erg wordt opgepikt, hè? dat uh, mensen media het bijzonder vinden, een trampolinespringster op te spelen. Ja klopt, omdat uh, ja, dan, dan komen ze toch voor het eerst hier in de hal uh, kijken bij een training. En dan zie je, zie je mij toch zo vijf, zes meter in de lucht uh, vliegen. En uh, ook nog de salto's maken. En als je dan helemaal als je dan vertelt dat tijdens de spelen... dat ik uh, als ik in de finale sta uh, gewoon maar drie oefeningen van 20 seconden per oefening uh, uh, doe... dan hebben ze helemaal zoiets van wow. Dan, dan krijgen ze toch wel een beetje respect. Ja. <laughs> Misschien weten de insiders het wel, maar waarom heb jij de spelen van Peking uh, niet gehaald? Doet ervaring ook veel. In deze sport, zeg maar. Of is dat misschien wel alles bepalend. Uh... Ja, Vandaag de dag van de serieuze vragen over de Olympische Spelen. Het gaat uh, bijvoorbeeld over de teenblessure, want ja, dat was toch eventjes een heel rottig moment. Ja, die teenblessure is gewoon rot. En helemaal als je tien dagen rust moet pakken en dan wil je weer met volle ontmoet wil je beginnen. Maar dan krijg je het weer, dan moet je weer tien dagen rust pakken. Ja, dat wil je niet zo kort voor de Spelen als het nog maar 30, 40 dagen is. Kwamen toen de twijfels? Ja, tuurlijk. <laughs> ja, tuurlijk. Paniek? Ja, dat ook, maar uh, dan was het wel heel snel weer schakelen. Zo van, nou Rea, je hebt wel voor hetere vuren gestaan. Uh, uh, ja, kan dit wel aan. En uh, het is een hele goede mentale test geweest om uh, rustig te blijven. En, en, en ik weet gewoon, uh, ja, pijn zit ook wel een beetje in je hoofd. Die, die knop die gaat echt wel om. En uh, hoe ik daar ook sta, uh, 4 augustus ga ik gewoon springen. En, en nu merk ik, we zijn 18 dagen voor 4 augustus. Ik ga daar gewoon uh, topfit, ga ik daar starten. En uh, die teenblessure, ja, die ben ik dan wel even vergeten. Na de media-aandacht is er de komende weken de stilte en het trainen. En het toewerken naar het grote doel. Ja, uh, er doen 16 vrouwen mee. En, uh, nou, ik plaats mij wel bij de beste acht. Uh, beste acht is finale. En, um, in die finale, dat is allemaal op diezelfde dag binnen die 2,5 uur. In de finale, als ik rustig blijf... Ja, wellicht zit daar dan een medaille in. Het zou wel eigenlijk het ultieme verhaal zijn. Hè? Na Athene 2004 waar het mis ging, na het niet plaatsen voor Peking. Dan een medaille pakken in Londen. <laughs> ja, wie weet. Maar rustig blijven. Ja, zeker. Gewoon rustig blijven. En, uh, en, en ik weet mijn oefeningen, uh, die kan ik dromen. en die, die, die, ja, die kan ik gewoon perfect uitspringen als ik rustig blijf. En dat moet ik gewoon 4 augustus doen.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 De verdachte van de dodelijke steekpartij op een basisschool in Rotterdam is opgepakt. Vorige maand kwam een vrouw van 30 om het leven bij die steekpartij... en een vrouw van 29 raakte gewond. Na de steekpartij begon de politie een klopjacht naar de ex-vriend van de gewonde vrouw. Die man is nu gepakt. HSBC, de grootste bank van Europa, wast miljarden dollars... van Mexicaanse drugskartels wit via filialen in Mexico en Amerika. Dat zegt de Subcommissie Binnenlandse Veiligheid van de Amerikaanse Senaat... Alleen al in 2007 en 2008 stuurde de Mexicaanse vestiging 7 miljard dollar in contanten naar HSBC in Amerika. Bij een bedrijf in Heiningen, bij Moerdijk, zijn Aziatische tijgermuggen gevonden. Dit exotische insect kan infectieziekten overbrengen. De zeven muggen werden gevonden bij een importeur van tweedehands autobanden. De Voedsel- en Warenautoriteit neemt maatregelen. En drie op de vier wereldburgers hebben een mobiele telefoon. Dat meldt de Wereldbank. Het aantal mobieltjes is wereldwijd opgelopen tot 6 miljard. In 2000 waren er nog 1 miljard mobiele telefoons in omloop. Volgens de Wereldbank is mobiele telefonie van groot belang... voor mensen in ontwikkelingslanden. De telefoons geven toegang tot medische informatie... cashbetalingen en democratisering. En tot zover de hoofdpunten. En dan het weer met Willemijn Hubert. Vannacht motregent het af en toe en het komt af naar 15 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met geregeld een bui. In het zuiden is het droog en schijnt de zon soms. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden... tot 24 in het uiterste zuiden van het land. En er staat een matige, aan zeevrij krachtige zuidwestenwind. En voor de Vierdaagse lopen zonder u. De tocht begint met wat lichte regen, maar al gauw wordt het droger. Af en toe schijnt de zon en het wordt met 22 graden een warme dag. Op donderdag is het dan zwaar bewolkt en vallen er stevige buien. Daarna wordt het langzaamaan droger en ook zonniger. Pas na het weekend gaat ook de temperatuur wat omhoog. In het weekend moeten we het met zo'n 17 tot 20 graden doen. ANWB Verkeersinformatie. Vooral bij Amsterdam staan nog een aantal files door de afsluiting van de ijtunnel. En ook elders in het land, bij Emmeloord en bij Nijmegen, is het nog niet helemaal gedaan... Op de A1 vanuit Amersfoort staat tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraas meer 4 kilometer file. Dat komt door de grote drukte op de ringweg A10. Al wordt het langzaamaan wel wat beter. Op de A10 West naar Zaanstad staat voor de Koenternoel 3 kilometer. En op de A10 Oost bij Duivendrecht 4. Ja, dan de A6, Lelystad richting Emmeloord tussen de afrit Urk en knooppunt Emmeloord. 5 kilometer file. Het levert allemaal veel vertraging op, want de weg is helemaal dicht voor een spoedreparatie. Dat uh, zou niet al te lang meer moeten duren, maar uh, helaas, slecht nieuws, het gaat toch nog uren duren. Uh, er is een fout gemaakt met de planning. Verkeer richting het noorden kan beter omrijden via de A28, de route via Zwolle. Dan bij Nijmegen, de grootste drukte op de A50 lijkt voorbij. Maar op de A325 vanuit Arnhem staat al wel file. Tussen knopend Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen, 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen in Aandelijn over de geneugten van lekker doorrijden... en de kwelling van uitlaatgassen. Maar eerst gaan we het eens eventjes hebben over een beta-wetenschap. Een beta-wetenschap waar wij Nederlanders blijkbaar nog verrassend goed in blijken te zijn. Want eh, hoewel de sportzomer tot nu toe wat teleurstellend verloopt, heeft Nederland toch al de eerste echte medailles binnen. We wonnen namelijk twee keer goud en één keer brons op de Internationale Wiskunde-Olympiade in Argentinië. Uniek voor Nederland. Vanmiddag kwamen de deelnemers allemaal middelbare scholieren. Daar hebben we het over aan op Schiphol. Martijn van der Zanden was erbij. Ik vind het voor Quintijn, voor, voor Quintijn en zijn club wel een compliment... Hè? dat ze die jongens uh, zo ver brengen. Ja, het is fantastisch wat die jongen wat die doen. Het trainingsprogramma wordt steeds intensiever... Gespannen gezichten van de ouders en familieleden van de teamleden van de wiskunde olympiade. Nu komen landen aan ons vragen van hoe zit je trainingsprogramma in elkaar. We zeggen niks natuurlijk hè. Er is uiteraard iemand met bloemen, met een ballon en ook met een spandoek. Nou, een spandoekje. Wat heb je erop gezet? Welcome back, weird mad freaks. Welkom thuis, gekke, wis gekke wiskunde fanaten. Want dat zijn het? Ja. Hoe gek wat dat betreft? Heel gek. <laughs> Ze zijn eigenlijk altijd bezig met de wiskunde. En hier een hele trotse vader volgens mij, hè, van een van de gouden medaillewinnaars. Trots, ja, inderdaad. Had je het uh, verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Hij ging voor zilver, maar hij gaat ook met goud uh, naar huis komen. Hoe hebben jullie het gevolgd afgelopen week? Nou, via Facebook uh, hoofdzakelijk uh, gevolgd. En verder rest, uh, ja, telefonisch hebben we geen contact gehad, alleen via Facebook en uh, mail. Toen hoorde jullie, hoe hoorden jullie dat hij dat goud had? Uh, zondagavond op Facebook. Stond er ineens, uh, klikken Facebook aan en grote letters, in goud. Dus ja, dat was... Uh... Hebben jullie een drankje opgedaan? Ja, uiteraard, daar hebben we op geproost. <laughs> Zo. En dan rond half vijf komen ze naar buiten. Hé, hey, kerel. Nou. Dank je Knap gedaan. Nou, gedaan, koud, joh. Wauw. Gold 2012. Jeroen en Jetsen hebben allebei goud gewonnen en dat hadden ze niet verwacht. Ik ging voor zilver en ja, dat, dat zat er nog wel in, dacht ik. Ik geloof nog niet echt helemaal, want ik had het aan het begin van de week echt niet verwacht zelf. Maar ja, na, toen de wedstrijd afgelopen was, dan hadden ze van, ja, het ging nou wel heel goed. Het zou zomaar eens goud kunnen zijn. <laughs> voor het eerst sinds 83 Nederlands goud, hè? ja. En dan meteen twee in één keer. Dat is nog nooit gebeurd. Waarom denk je dat Nederland zo goed gescoord heeft dit jaar? Heb je enig idee? Ja, het is, uh, we hadden een beetje geluk met de opgaves. Het, uh, ja, op de, de midden tussen makkelijk en moeilijk, die opgave, daar ging het om. En dat is nog steeds heel moeilijk. Maar dat was precies het juiste onderwerp voor mij en Jetsen. En ja, die hadden we allebei opgelost, opgave 2 en 5. En dan ja, heb je vier van de zes opgaves opgelost. Nou... Dan heb je goud. <laughs> Hoe ga je nou genieten van deze, van deze medaille? Nou, ik ga morgen naar Mallorca uh, op vakantie. Dus uh, ja, daar kunnen we wel een feestje bouwen. Um, ik ga eerst heel veel slapen denk ik. <laughs> heb ik wel nodig na nou, die trip van uh, 13 uur in het vliegtuig. Maar uh, daarna zal vast nog wel een feestje zijn ergens. <laughs> En dat feestje gaat natuurlijk gewoon door als na nou, de komende uh, zomervakantie het, uh, uh, het nieuwe seizoen weer begint. Twee keer goud, één keer brons. Nou, dat kunnen we vergeten in de Tour de France. Uh, de komende twee dagen gaat het peloton in de Tour de France nog over die vermade Pyreneeënkools. Zou Steven Kruiswijk zich daar nog kunnen laten zien? Gio Lippens probeert dat bij de render te achterhalen. Steven Kruiswijk, er wordt goed voor je gezorgd. De stoel wordt in elk geval neergezet. Mag ook wel, na twee weken Tour. Oh ja, dat, uh, op zo'n rustdag uh, wil je zoveel mogelijk sparen, natuurlijk. En dan. Uh, ja, alle energie die ik uh, nu nog uh, over kan houden voor de laatste weken uh, ga ik wel, uh, ga ik wel uh, opsparen, inderdaad. Heb jij eigenlijk nog wel energie over na die twee slopende weken? Ja, het is wel. Uh, ik moet zeggen, het niveau is wel echt, echt hoog in de toer geweest, tot nu toe. En. Uh, ja, ik hoop wel dat ik. Uh, ja, die laatste weken kan laten zien wat ik normaal ook... in de laatste week van de grote ronde kon laten zien. En, uh, dus ik heb er wel vertrouwen in dat ik de laatste week ook goed, uh, goed doorkom. en Zeker de komende twee etappes wil ik me wel, uh, wel tonen. Jij zegt dat hè, over het niveau dat het zo hoog is. Heeft het je verbaasd dat het zo hoog is? Had je het minder verwacht? Nou, nee, ik wist wel dat het gewoon anders zou zijn... dan, uh, dan uh, die andere twee grote rondes, zowel het aan de Giro. Maar ja, het is gewoon dat hier echt alles bij elkaar komt. Uh, uh, het is... Uh, meer stress, meer, meer die, ja, die nervositeit in de peloton. En dan ook nog eens dat ze dag na dag gewoon uh, zo, hard, uh, zo hard rijden. En, en dat is denk ik de Tour, uh, dat de tour zo hard maakt. Uh, dat iedereen uh, op, zijn, uh, op, op zijn, uh, de top van zijn kunnen is. En strijdt voor elk, uh, elk moment die je ook maar uh, eventueel voorop kan rijden. Is het trouwens toeval dat jij de laatste bent van nou, die drie musketeers waarvan tevoren over werd gesproken? Geesik Mollema, Kruiswerk. Eigenlijk werd je in het rijtje altijd als laatste genoemd. Ja, nee, dat, dat was niet echt de bedoeling inderdaad, dat ik als enige zou overblijven. En, Het uh, ja, is, ja, is gewoon niet gelopen zoals we vooraf natuurlijk uh, gehoopt hadden. En, uh, we hadden vooraf uh, ja, hier helemaal geen rekening mee gehouden. En, uh, ja, dat je in de ploeg in de Tour nog maar met vier man bent, uh, ja, dat wil je niet. En, uh... ja, demotiveert dat ook wel dus dat je s morgens denkt als je die bus uitkomt... van pff, nou jongens, dan gaan we weer met z'n vieren. Uh, ja, de eerste, eerste dag was dat wel een aparte ervaring natuurlijk. Uh, We zitten uh, die bus vol eigenlijk en uh, nu ben je met z'n vieren en moet je met z'n vieren de koers in. Uh, en terwijl Bram ook nog uh, op een halve kracht uh, mee was. En, ja, dan uh, is het wel even, even ja, een uh, knop omzetten en uh, dan moet je je even ja, herpakken. En, uh, ja, gelukkig heeft de ploeg een beetje, die heeft ons daar goed in gesteund en uh, de ploegleiding en het personeel. En, uh, ja, Daar moet dat toch in uh, voor blijven gaan. Want dat is toch nog uh, uh, ja, bijna twee weken die we moeten zien te overbruggen met vier mannen. En ik denk dat we ook wel hebben laten zien nu met uh, Sanchez uh, die etappen die we winnen. Ja, Dat gebeurt trouwens in een bizarre etappe waar jij ook mee zit. Uiteindelijk ja, kun je niet meer volgen uh, of heb je je werk gedaan. Het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, wat zegt dat over de komende twee dagen? Want dan kom je echt een beetje op jouw favoriete terrein. Ja, ik, uh, ik moet zeggen ik heb me deze tour nog niet echt... Uh, zo gevoeld als ik vooraf had gehoopt. In ieder geval dat ik, uh, zoals ik uit de Ronde van Zwitserland kwam. Alleen, uh, ja, of dat uh, ja, ook, denk ook enigszins met die, met die valpartijen te maken heeft natuurlijk. En uh, ik hoop nu dat ik uh, gewoon uh, fysiek uh, helemaal weer in orde ben daarvan. En uh, ja, dan heb ik er wel vertrouwen in dat ik uh, de komende twee dagen nu iets kan laten zien. En ik denk ook niet dat ik, uh, ja, die, die etappe dat uh, Louise won, uh, daar zit je ook niet voor niks mee. En uh, dat komt ook niet zomaar op bestelling. En, uh, ja, dat heb ik wil laten zien dat ik het niveau wel aan kan. Dus. Ja, wat het niveau aankunnen vorig jaar in de Giro natuurlijk. Ja, reed je met gemak met de beste mee. Komt er door die af en toe verbaasd omkeek van... hé, hey, wie zit er nou in mijn wiel? Wat dat betreft is zo'n Tour in één keer heel anders. Ja, dat zie je wel. In de Tour gelden andere wetten. En, uh, je ziet, uh, ja, dat vind ik aan veel renners gewoon... Uh, wat heel moeilijk is om hier uh, echt op, uh, op topniveau te presteren. Ik bedoel, uh, er rijdt ook een uh, winnaar van vorig jaar rond Valverde, Menchoff... Ja, dat zijn toch ook komen renners die ook wel de ervaring in de jaren al uh, mee hebben. En ja, dan merk je wel dat, uh, dat dit een speciale wedstrijd is. Steven Kruiswijk was dat in gesprek met Gio Lippens. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de sportzomerstudio. Radio1.nl Around Sabrina Stark. There are you in Sports Over. And the lane. En in Aan de Lijn gaan wij het hebben over het breedste stuk snelweg van Nederland. Menig automobilist likt zijn vingers erbij af, smult van het wegdek en van de glooiende bocht. Althans, dat staat hier allemaal. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht, daar hebben we het ook allemaal over. Want vanaf komende maandag wordt daar 24 uur per dag gekeken of u niet harder rijdt dan 100 km per uur. Een doorn in het oog van menig weggebruiker. Daarom onze stelling. De maximumsnelheid op de verbreden A2 moet omhoog naar 120 km kilometer per uur. Hoe komt dat dat we bij deze stelling komen? Minister Schuls, de dimissionair minister van Verkeer, heeft aangegeven daarnaar te willen kijken. Maar omliggende gemeenten willen de maximumsnelheid handhaven. Onder die voorwaarden was namelijk akkoord gegaan met verbreding van de A2. We hebben contact met Kees Schouten, wethouder in de gemeente Ronde Goeie goedenavond. Ja, goedenavond. Als we eerst even confronteren met deze stelling. De maximumsnelheid op de verbreden A2 moet omhoog naar 120 kilometer per uur. Eens of oneens? Oneens. Oneens. Pertinent, principieel, oneens? Nou, in, in deze huidige situatie zeker. Wij als, de gemeenteraad van de Rondeveen heeft een motie aangenomen... waarin zij uitspraken dat uh, 100 kilometer uh, handhaven moest blijven. En uh, Niet uh, toen het sprake was van uh, verhoging naar 130. Omdat dat, uh, als je dat zou doen, uh, ernstige gevolgen zou hebben... voor de omwonenden van het uh, A2-gebied. Zeker in onze kern Apkoude... Zijn, uh, ja, is er, kan de overlast daar uh, toenemen? Uh, die 100 kilometer is tot stand gekomen. Uh, wat u net in het begin ook al zei, uh, dat er een, een, een, een afspraak is uh, niet harder dan 100 kilometer. Dan past dat allemaal nog binnen de milieuwetgeving die we, die we met elkaar afgesproken hebben. En als je dat niet zou doen, dan moet je enorm veel maatregelen gaan treffen die heel veel geld kosten. En uiteindelijk is dat ook... Uh, ...in de Tweede Kamer ook, ook, ook zo te sprake geweest. Er is een motie aangenomen waarin uh, gezegd is dat als er investeringen gedaan moeten worden... ...om uh, de 130 kilometer ook uh, geen overlast te laten veroorzaken... ...dan uh, heeft de minister ook gezegd van nou dan ga ik niet die investeringen doen. Daar was het niet eens. Dat staat zwart op wit en we hebben dat twinti, op 20 maart hebben wij een brief gekregen van de minister waarin zij zegt... Het de deel van de, van de A2 vanaf Finkerveen tot aan de Leidse Rijn tunnel blijft 100 kilometer. En wij zijn er ook zeer verbaasd dat, dat zij vandaag met een ander standpunt komt. Ja, wat vermoedt u erachter? Uh, ja, er we gaan, we gaan allerlei geruchten. En uh, ik denk ook dat misschien de uh, 12 september ermee te maken heeft. Dat, de zou, dat zou kunnen. Heeft u de minister niet even gebeld? Zeg wat maakt nee, u maar nou? Nee. Waarom nee, hef? nee. Nou, daar, ja nee, daar heb ik, heb ik eigenlijk niet, niet overwogen. We, we laten dit, dit in ieder geval eens even, even betijen en kijken wat, wat de verdere reacties zijn. Ja. We, we trekken hierin ook op met de gemeente Stichtse Vecht. En die, die, ja, die zijn er ook niet zijn er erg ongelukkig met de uitspraak van de minister. Ja, die wethouder hadden we vanmorgen in het Radio 1 snel. En die liet toch ook wel een beetje merken van ja. Als ze nou gewoon met geld over de brug komen voor die voorzieningen... waardoor in ieder geval de geluid en de uh, luchtkwaliteit uh, kunnen, worden, kunnen worden afgeschermd... voor al deze gemeenten, ja, dan, dan, dan, dan willen we dat misschien wel overwegen. Maar die voorzieningen, daarvan heeft de Kamer gezegd... daar hebben we nu geen geld voor, die komen er dus ja. niet. Hoeveel geld zou het hebben gekost? Nou, ik, ik, volgens mij was er een budget van zo tussen de 40 en 50 miljoen nodig... om niet alleen voor A2, maar ook voor andere snelwegen... aanpassingen te doen om de overlast te, te verminderen. En u sprak over... Ja, maar... Ernstige gevolgen voor de omwonenden als mensen ja. inderdaad harder gaat rijden dan 120. Wat, wat, voor, ja. wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel mensen zullen daar inderdaad medisch hinder van ondervinden? Want ik neem aan nou, dat het onderzocht is. Nou, de, laat ik zo zeggen, de, de, daar zijn richtlijnen, milieurichtlijnen voor. En daar, daar, is, daar, daar baseren wij ons op. En, uh, en ook onze gemeenteraad die hebben gezegd van ja, als die overschreden worden, dan neemt de overlast toe. En uh, nou, daar moeten, daar moeten dus in ieder geval maatregelen genomen worden als je die overlast wil voorkomen. Goed, de maar... wethouder. Wij gaan eens even verder praten met iemand die er ongetwijfeld wat anders tegenaan zal kijken: Martin Huisman van de Vereniging Auto van de Zaak. Goedenavond. Goedenavond. Uh, de maximumsnelheid op de verbrede A2 moet omhoog naar 120 km per uur. Eerst maar zeven. Eens, eens of oneens? Eens. En eh, als u nou net het verhaal hoort van de wethouder, want u heeft het ongetwijfeld gehoord, wat zijn voor uw redenen om te zeggen, ja dat is aardig, maar het moet toch gebeuren? Nou, ik begrijp de historische afspraken en de problemen die daarmee die daar te maken hebben. Kijk, het probleem waar je hier in de kern over praat, is natuurlijk in de combinatie van besluiten die genomen zijn. Dus in eerste instantie hebben we een weg die, die gewoon lekker breed is en waar je uh, zeg maar, maar 100 km per uur mag, dat is een afspraak met de gemeentes. En het tweede wat er nu bovenop komt, is dat er een besluit is genomen dat we daar een 24-uur uh, trajectcontrole uh, op gaan zetten. Ja. Dat betekent dus dat je s'nachts, als je op zo'n rijdt, met 106 km per uur een boete krijgt. Nou, dat dat tijd natuurlijk op onbegrip. En dat is ook wel logisch. Dus die 100 km die komt onder druk uh, te staan, en dat komt gewoon omdat het natuurlijk niet echt consistent beleid is als je naar andere snelwegen kijkt, waar je wel 130 km per uur mag. Maar de, de andere partijen zeggen, er wonen veel mensen om die weg heen. Dat heeft te maken met, met zowel fijnstof als ook geluidsoverlast. En er zijn gewoon Europese normen voor, er zijn Nederlandse normen voor. En ja, het kan gewoon niet anders. Ja, nou, kijk, buiten het feit dat op dit moment, zeg maar, de, de, de normen die destijds van het plan gemaakt werd, dat het toen vereist was dat er 100 km per uur gereden werd is er natuurlijk ook wel wat gebeurd in die tijd. En nou, één is dat je ziet, hè, als ik gewoon van de Bos naar Amsterdam uh, rijd... dan kom ik eerst langs Culemborg, nou, dat is nog dichter bevolkt... Daar nou, is de weg smaller, daar hebben we allerlei afslagen... en daar mogen we wel 130, alleen op dat moment is daar niet een wegverbreding noodzakelijk geweest. Hè. Dus die, het feit dat er een wegverbreding kwam, en, nou, dat heeft ertoe geleid... dat er opnieuw heel streng gekeken naar die milieunormen. En ik ben wel eens benieuwd, als je op dit moment gaat kijken... ik begrijp die cijfers, dat die niet, uh, niet voor handen zijn... Maar uh, de, de algemene cijfers, die ken ik natuurlijk wel. En als je ziet dat je gemiddeld van een 100 km per uur naar 120 130 uh, gaat... dan ben je tussen de 12 en de 16 procent meer uitstoot. En dan moeten we wel even meenemen dat normaal gesproken die A2 dicht stond. Dus dan heb je nog veel meer uitstoot. Maar normaal gesproken tussen de 12 en de 16 procent. Nou, vijf jaar geleden waren de auto's uh, ja, 20 procent minder stil en zuinig. Dus ook de industrie heeft wel heel erg veel gedaan... En uh, in die zin uh, ben ik wel heel benieuwd naar het rekensommetje van, uh, van vandaag de dag. Want ik denk dat het wel heel anders uit kan pakken. Ik heb nog één vraag aan u. Want uh, als je over 30 kilometer uitrekent of je 100 of 120 rijdt... en dat is dat stuk even grofweg tussen Utrecht en Amsterdam... dan heb je het over drie minuten. Ja, hoor ik vaak. Nee, dat, ja. dat leren wij met wiskunde. Ja. ja en en waar, waar het daar natuurlijk om gaat... is dat wij met elkaar in Nederland maken wij een afspraak... ...boven welke snelheid we iets niet meer oké okay vinden. En dat is op, op, op wegen waar het veilig is, is dat 130 km per uur. En boven die 130 zeggen we, joh, dat moet je gewoon niet doen. Iedereen mag er alle tijden natuurlijk langzamer rijden als hij dat wil. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook prima. En we hebben ook afgesproken dat op het moment dat een weg veilig is... nou en als er één weg veilig is, is het die A2, dan mocht je vroeger trouwens ook gewoon 120... Uh, nee, maar... ...dan mag je 130 km per uur rijden. Wethouder ja. Schouten van de gemeente Ronde Rondeverden, u wilt reageren. Nou, het nog even wat betreft. Volgens mij was de a de, de sowieso 100 kilometer. En de verbreding, hè, die, die was afhankelijk van het besluit om die 100 kilometer te handhaven. Daar, dat, daar is die verbreding aan gekoppeld geweest. Wij en gaan eerst dat... eens even voor u verder met elkaar in het debat gaat, uh, kijken naar wat luisteraars hiervan vinden. Annelijn, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hoi, u mag reageren op de stelling. Eh, uh, ik, met ik uh, woon uh, naast de A2 bij Pouden. Ja. en ik ken Kees Gouten vrij goed. En ik denk dat er hier een geval is van dit is beloofd, dus dit gaan we vasthouden. Want als je langs de A2 loopt nu en een paar jaar geleden toen de ouderen nog wachten, dan is hij 80% stiller geworden met het nieuwe ASCO. Dus en dat zal het misschien ja. 70% worden, maar als bewoner naast de A2, dan aan de voetal, dat weet hij heel goed. En kan ik niet zeggen dat we geluidsoverlast in die nieuwe A2 hebben? En die A2, die, als je daar honderd rijdt, dat is gewoon een aanvluiting voor je gevoel, voor iedereen. Dus iedereen gaat er iets harder rijden, dus wordt het een melk op justitie. Dus u zegt, ik woon daarnaast, ik ben bewoner. En eh, als, ervarings, als ervaringsdeskundige zeg ik dat het geluid in ieder geval een stuk, stuk omlaag gegaan is in de loop der tijd. Ja, het is 80% stiller geworden met het oude asfalt en de oude voertuigen. En... Ja, we kunnen de wethouders wel zeggen wat ze willen, maar ik loop, loop s'avonds 10 meter naast de G2 op de Parallelweg en dan, en dan hoor ik alleen maar zoef. Ja. Nou meneer, nou, dus... u, uw punt is helder. Dan gaan we meteen ja. maar even naar meneer Schouten, de wethouder van de gemeente. Ja. Zegt u nou, maar. Ik, ik, kijk, doordat het 100 kilometer gebleven is hè, en ander asfalt, dan kan ik me voorstellen dat het dat geluid uh, overlast, dat, die, dat het verminderd is. Ik geloof dus niet dat, dat uw dorpsgenoot dat bedoelde. Nee, maar volgens mij is dat wel, wel het geval. Kijk eens, als we straks 120 of 130 kilometer gaan rijden... dan zal zeker de, de geluidsoverlast toenemen. Dat, dat, dat kan ik, ja, daar hoef ik geen onderzoek voor, uh, voor in te stellen. Okay, als dan u het even naar weerwoord. andere luisteraars. Aan de van Meneer Van der Vliet, goedenavond. De stelling goedenavond. is de maximumsnelheid op de verbreden A2... moet omhoog naar 120 km per uur. Eens of oneens? Oneens. Want? Hij is prima, zo. Kijk, iedereen, iedereen vergeet dat uh, uh, toen, toen uh, de verbeding uh, ter sprake kwam, dat de Rijkswaterstaat een fout heeft gemaakt. En die heeft uh, uh, stiekem vijf banen getekend, terwijl er vier uh, uh, gepland waren. Toen is in overleg met alle omliggende gemeenten gezegd, oké, okay, het mogen er vijf blijven, maar wel als tegen prestatie 100. Ik rij elke dag, uh, zes dagen in de week, van, van uh, Maarsen naar uh, Amsterdam. En ik, ik, ik zet hem op het cruise control, ik rijd 90 en ik vind het zalig en ik geniet wat er allemaal is neergelegd. Het is zo heerlijk rijden en waarom zou je dan 130 moeten gaan rijden? Heldig, Met alle risico's van dien. Ik heb het tot natuurlijk één keer meegemaakt in die twee jaar tijd dat die open is. Dat ik echt stil heb gestaan omdat er een dubbel ongeluk ergens was gebeurd. In al die twee jaar tijd heb ik misschien twee of drie keer een beetje vertraging gehad. En, en verdereft helemaal niks meer. We moeten eens kijken wat dat wel oplevert voor de economie. Dat het allemaal lekker kan doorrijden. Uw punt zijn, is helder. Er zijn, er zijn nu eigenlijk alleen maar problemen bij de, bij de tunnel, uh, de Leijzerijtunnel. Ja. Daar gebeurt regelmatig een ongeluk en, en met een stremming. En dan heb je gigantische files. Nou, stel dat je daar met 130 uh, naartoe gaat. Dat, dat, dat kan niet. Je krijgt alleen maar meer problemen. Uw punt is uh, helemaal helder. Wij gaan nog naar een volgende toe. Dank u dit, wel. Aan de ja, Goedemiddag. Ja, nee, goede avond Zeg het maar. Ik wou graag reageren op die stelling. Gaat u gaan. En ik wil zeggen, als vrachtwagenchauffeur zijnde, het verschil zou gemaakt moeten worden tussen dag en nacht. Dat wil zeggen, wat mij betreft, op de dag moet 100 blijven. Maar s'nachts, naar een uur of 12 tot een uur of zes, kan het volgens mij wel makkelijk 120 gereden worden, zonder dat het niet daar last ervan is. Helder. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dank u wel. Um, wij gaan eens even weer uh, terug naar uh, Martin Huisman. Uh, wat hoort u zo al? U, u voelt zich hier en daar gesterkt natuurlijk. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, het moet blijven. En bovendien, je kan nu al zoveel beter doorrijden over die weg. Waarom zou je nog dat met 120 moeten doen? Ja. Nou, kijk, wat, wat, wel, wat wel goed stond te horen, is ook die bewoners natuurlijk van dichtbij. De, van de Ik denk dat heel veel mensen daar hetzelfde over denken. Ik denk dat... De buurt ook natuurlijk prettig vindt dat ze wat, wat doolkeren in die weg ligt. En feitelijk is natuurlijk iedereen erop vooruit gegaan. He, er staan daar geen files meer. Dus per saldo is het minder uitstoot dan vijf jaar geleden. Dus in de kern is, is dat gewoon een hele goede zaak dat die weg daar is komen te liggen. Het enige is dat je natuurlijk wel even te maken hebt met de afspraken uit het verleden. Ja, dan moet je even laten prioriteren, het, het, het grootste belang. En volgens ons is dat, is dat ja, dan toch gewoon de, de afspraken die je elkaar maakt over maximum snelheid. En ik vind wel dat je heel zorgvuldig moet kijken overigens hoor, naar die... Die fijnstof en dat geluid. Alleen dat is ook gewoon nog niet onderzocht. Oké. Okay. Maar meneer Schouten, als we dan kijken naar het land wat nu eenmaal een polderland is... is er een compromis volgens u denkbaar waarbij bijvoorbeeld bijvoorbeeld s'nachts wel 120 kunnen rijden... en dan als ruil daarvoor van de overheid misschien in ieder geval een klein deeltje uh, betaald krijgt... voor eventuele voorzieningen langs die snelweg? Is dat een oplossing? Nou, kijk, om daar nu op voorhand uh, ja tegen te even zeggen, dat lijkt mij... Uh, niet, niet, niet kunnen. Dan zullen er eerst uitgebreide onderzoeken aan, aan de grondslag moeten, moeten gaan liggen. Wil om een duidelijk beeld te krijgen wat dan inderdaad werkelijk de, de overlast is. Als het gaat over geluid en, uh, en luchtkwaliteit. Ik denk dat dat een, uh, een belangrijk uh, gegeven zou moeten zijn om, om even te kijken naar... Uh, dan, wil ik, dan wil ik met de minister in gesprek en, en, en, uh, en de zaak nog eens een keer opnieuw nieuw bezien. Maar uh, uiteindelijk is het wel zo dat de er wordt gezegd van nou, die virus zijn er niet meer. Nee, dat klopt. Dat, dat Gelukkig dat is het, niet meer. Dat is het goede nieuws. En, en daar moeten we het helaas toch bij spijt uh, bij laten, meneer Schouder. Wethouder de gemeente Ronde Veende. Ik dank u hartelijk en ik dank ook Martin Huisman van de Vereniging Auto van de Zaak voor deze discussie. Wij danken de luisteraars, uiteraard. En geven u natuurlijk nog de uitslag van de stelling, de, de uitslag van de peiling. De maximum snelheid op de verbrede A2 moet omhoog naar 120 km per uur. 63% is het eens met die stelling. En 37% is het daarmee oneens. Zo direct verder, onder meer met hoekbal. Tot zo. De Oranje Soop, in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisteravond been gehoed in het pleintje. En daarna ik 27 euro. En dan heb ik nog een keer wat even. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag, ochtends, rond tien voor half elf. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soop. Vanuit het wielerdorp van Nederland... Sint-Willebrod. Nee, maar die ga ik nooit weg. Echt niet. Of ja, of ze moeten wij dragen. Nee. Luister elke dag ochtends rond tien voor half elf. Kom nu naar Gelderland voor een spannende ontdekkingsreis naar ons militaire verleden. Drie maanden lang meer dan 200 activiteiten voor jong en oud. Kijk op gelegenegelderland.nl.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 De Slechte heeft deze zomer toptitels voor maar 5 euro... zoals een spannende thriller van Charles Den Tex... of een prachtige roman van Thomas Rozeboom. Kom langs of koop online via slechte.com. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever. Wat jij elke dag met je euro's doet, of niet doet, maakt een verschil. Dat lijkt misschien klein, maar al die kleine handelingen bij elkaar... zorgen voor de grote... Echte verandering. Zo wordt klein. Het nieuwe groot. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodos Bank. Dit is Radio 1.